Uur. Christian met het NOS Journaal. Er varen weer twee veerboten tussen Den Helder en Tessel. Door een storing was er vanmiddag urenlang maar één boot... waardoor de wachttijd opliep tot twee uur. Maar sinds vier uur vanmiddag vaart de tweede boot weer... waardoor de wachttijd nu weer kan teruglopen. De tweede boot was juist extra ingezet vanwege het drukke hemelvaartweekend. Hij blijft varen totdat de wachtrij helemaal verdwenen is. De Iraanse marine heeft waarschuwingsschoten gelost in de richting van een vrachtschip in de Persische Golf. Waarom is onduidelijk. Het gaat om een schip van een Noorse rederij in internationale wateren. Vanwege de dreigende situatie voer het schip snel richting Dubai, waar het bescherming kreeg van de kustwacht. De Iraanse marineschepen keerden toen om. Een dag na de staatsgreep in Burundi is een radiotoespraak van de president uit de lucht gehaald. Hij sprak het volk toe vanuit Tanzania en riep de militairen op de wapens neer te leggen toen het ineens stil werd op de radio. Waarschijnlijk kwam dat door een aanval op het gebouw van de staatsomroep in Burundi. Dat was nog in handen van aanhangers van de president. Het is onduidelijk hoeveel macht de president nog heeft. Voor de kust van Thailand en Maleisië drijft al een week een schip rond met zo'n 350 bootvluchtelingen. Ze hebben geen eten en drinken meer. Al tien mensen zouden zijn overleden en overboord zijn gegooid. Opvarende zeiden tegen de BBC dat de bemanning het schip heeft verlaten en de motor onklaar heeft gemaakt. Thailand, Maleisië en Indonesië laten de bootvluchtelingen niet toe en geven ook geen hulp. In Hoofddorp is een automobilist een winkel binnengereden. De bestuurder raakte licht gewond. Verder zijn er geen slachtoffers. De auto was op een kruispunt in Hoofddorp tegen een andere auto gebotst en schoot daardoor van de weg af, dwars door de pui van het winkelpand. Het gaat om een filiaal van een hypotheekadviesketen. De auto kwam tot stilstand tegen de balie. Het weer, geregeld zon, maar in het zuiden toenemende bewolking met vanavond ook wat regen. Temperatuur rond 16 graden. Morgen overal geregeld zon. Een stevige noordwestelijke wind en opnieuw zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Hoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving.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 Tot 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij me beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. TV -TV. Met, met nu de muziekboulevard. Meer luister plezier. Met muziek en informatie. Weet wat dit is ZFM. ZFM.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 Bye. Person loves and Internetcafé bij Ook Zandvoort. U kunt van een computer gebruik maken voor 50 euro cent per kwartier. Het is ook mogelijk om te printen. Tegen betaling. Hoe werkt het? Aanmelden bij de Bali. Bali-medewerker start voor u de computer op en houdt de tijd voor u bij. En na beëindiging van uw werkzaamheden... op de computer gaat u met de Bali-medewerker afrekenen. Ja. Loket Zandvoort geeft u informatie en adviezen over voorzieningen, instellingen en regelingen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën. Ook kunt u zich bij het loket aanmelden voor een aantal voorzieningen en hulpdiensten. Loket Zandvoort is er voor alle inwoners van Zandvoort. In het loket werken vele instanties samen, waardoor u op één plaats al uw vragen kunt stellen. De dienstverlening is professioneel, onafhankelijk en gratis. Loket Zandvoort, locatie Noord, spreekuur, elke maandag van 13.30 tot 15.30 uur en elke donderdag van 9.00 tot 12.30 uur in Steunpunt Ook Zandvoort, Flemingstraat 55. ZFM, ZFM. Gezondheidsplein In deze rubriek hoop ik wat tips te geven die ervoor zorgen dat u fit en gezond blijft. Ook zal er informatie gegeven worden over diverse gezondheidsklachten. Wat kan ik eten in plaats van brood en pasta? tarwe en andere granen met gluten... zouden wel eens de grootste veroorzaker van overgewicht... en allerlei ziektes kunnen zijn. Veel mensen vragen mij... wat kan je nu wel eten in plaats van brood en pasta? Sommigen zien door de bomen het bos niet meer. En dat kan ik me goed voorstellen. De wetenschap over voeding is elke dag in ontwikkeling. Onderzoek op het menselijk lichaam is complex... en onderzoeksresultaten spreken elkaar soms tegen. Om je te helpen geef ik in mijn programma advies wat je in plaats van tarwe kunt eten. Een heerlijk ontbijt is de avocado-banaan-amandelmelk smoothie. Dit ontbijt bevat alle gezonde voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft... en is gluten- en tarwevrij. Je maakt het in de keukenmachine of blender. Van avocado, advoca banaan, amandelmelk en eventueel nog andere superfoods. Iedereen vindt dit lekker, ook kinderen. Als je zo gezond je dag begint, krijg je later op de dag niet de hongerdip... en kun je zonder problemen de koekjes en de chocoladerepen laten liggen. En natuurlijk, mijn favoriete, havermoutontbijt. Omdat het veel minder is gemanipuleerd. Ook geeft de havermout niet van die heftige pieken in je bloedsuikerspiegel. Wat mij betreft kun je dus gerust het gezonde havermoutontbijt eten. Dat bestaat uit havermout gekookt in water... ...kaneel en één of twee stuks fruit. Havermout bevat wel een vorm van gluten... ...die de meeste mensen goed kunnen verdragen. Ook mensen die gevoelig zijn voor gluten. Heb je echt een glutenallergie? Dan kun je tegenwoordig ook kiezen voor glutenvrij havermout. Brinta zou ik niet meer nemen als ontbijt. Dat is pure tarwe. En ook de gewone muesli zou ik niet nemen. Omdat daar vaak tarwe in zit. In de supermarkten en biologische winkels vind je wel steeds meer muesli zonder tarwe. Vaak krijg ik vragen over speldbrood. Veel mensen denken dat speldbrood wel goed is, omdat het geen tarwe bevat. Dat klopt voor een deel. Toch zou ik niet te veel speldbrood eten. Ik leg het uit. Speld is op zich beter dan tarwe omdat het minder is gemanipuleerd. Maar let op, een speldbrood bevat meestal heel veel tarwe om het betaalbaar te houden. Dus vraag het altijd na. Verder bevat speld de heftigste vorm van gluten, gliadine, net als tarwe. Het kan zijn dat je darmen hier niet goed tegen kunt, zonder dat je het meteen merkt. Heb je uituitslag, darmproblemen, ademhalingsproblemen, chronische moeheid... probeer dan eens vier weken alle brood, dus ook speldbrood, te laten staan. Kijk hoe je je voelt. Tot slot is het zo dat speld een graan is en zorgt voor pieken in je bloedsuikerspiegel... Ik zou daarom niet te veel spelbrood eten. Neem het alleen als lekkernij, maar niet als basis voor je voeding. Mijn advies is, als lunch, een gezonde, gevulde salade te nemen. Bijvoorbeeld de bietensalade, een bonensalade... of als het mogelijk is, een gezonde, gevulde soep. De salades kun je de avond ervoor de bereiden in een afgesloten schaaltje meenemen. Ook de groentengevuldige salades is natuurlijk prima. Neem dan olie en azijn apart mee. Sommigen vinden het lastig om salades mee te nemen... omdat deze niet koel kunnen houden. Daar zijn steeds meer oplossingen voor. Neem bijvoorbeeld een klein koeltasje mee. Dan blijf je eten koud genoeg. Wat ik zelf daarnaast ook doe, is s'avonds wat meer koken... en het restant de volgende dag meenemen als lunch. Heerlijk. Probeer het ook eens uit. Ik heb ook veel vragen gekregen over andere broodsoorten... zoals roggebrood en zuurdezenbrood. Kun je die broodsoorten nog wel eten? Mijn enige graanconsumptie bestaat nog uit havermout bij mijn lunch. Maar dat is mijn persoonlijke keuze... en ik kan me voorstellen dat anderen wat minder ver gaan. Roggenbrood zou ik dan met mate kunnen eten. Kamut is tarwe. Dat zou ik niet nemen. En kijk bij zuurdezenbrood welke graan erin zit. Op zich zorgen alle granen voor pieken in je bloedsuikerspiegel waardoor je dus meer snel honger krijgt. Beperk daarom het eten van granen en wissel af met salades en eigenrechten en soepen. Over pasta en andere koolhydraatrijke voeding voor je avondeten heb ik veel vragen gekregen. Laat de witte en volkoren pasta weg uit je menu. Kies in plaats daarvoor zoete aardappel en zilvervliesrijst. En eet s'avonds verder veel groente en af en toe bonen en linzen als je darmen daar goed tegen kunnen. Neem ook eens boekwijdnoedels of bruine rijstnoedels. Gewone aardappelen kun je ook af en toe eten, maar niet te vaak vanwege het effect op je bloedsuikerspiegel. Verder kun je er natuurlijk over kiezen de extra koolhydraten weg te laten. Zelf neem ik dan voor bijvoorbeeld broccoli, rode peper en vis uit de oven. Dan kun je helemaal geen extra koolhydraten meer nodig. Glutenvrij eten kan prima. Maar vermijd speciale glutenvrije graanproducten uit de supermarkt. Zoals glutenvrije pannenkoeken. Deze producten zijn ontwikkeld voor commerciële doeleinden... en niet speciaal voor jouw gezondheid. De glutenvrije pannenkoeken bevatten vaak ongezonde chemische toevoegingen... en meestal ook maïssetmeel of een ander zetmeel... waardoor je bloedsuikerspiegel piekt... Dat is net zo slecht als tarwe. Dit geldt ook voor vele andere groetenvrije producten in de supermarkt. Dus kijk goed uit op de verpakking. Vaak krijg ik de vraag, mag ik nu helemaal geen brood meer eten? Dan kun je denk ik zelf het beste bepalen. Als je geen buikvet hebt en je fit voelt en veel beweegt... kun je rustig af en toe een stukje brood eten of een keer pasta nemen. Zie je dan als een traktatie en niet als basis van je voeding. the sound my heart begins to come I go off the ground where I'm poco loco eso beso ooh that kiss eso beso ooh your kiss kiss me mucho I will soar, I will dance the dance Concert Art SHQ Saxofoon Orchestra. Op zondag 17 mei is het Saxofoonorkest met het Art S.H.Q. Saxofoon Orchestra onder leiding van Johan van der Linden. Een half uur voor de aanvang van het concert is de kerk geopend. Concertabonnementen, 12 concerten voor slechts 50 euro. Meer informatie Protestantse Kerk, Poststraat 1. En de prijs per persoon is 5 euro website www.classicconcerts.nl en de aanvang is drie uur s middags. Say that she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere, and Marie's reasoning name of his latest fame. Though I smiled, the tears inside were a-burning. I wished him luck, and then he said a goodbye. He was gone, but still his words kept returning. Is there for me to do a cry? Would you believe that yesterday... Well, it was you It would be better Had I never known A lover such as you Forsaking dreams Jaarlijks worden er verschillende megajaarmarkten georganiseerd... waarbij meer dan 300 kramen het hele centrum van Zandvoort domineren. Daarnaast zijn er hier de hele dag diverse attracties. Straattheater, muziekshows en nog veel meer. Leuk voor zowel jong als oud. 7 speciale acties van de winkeliers. De data voor 2015? 17 mei is de voorjaarsmarkt, 5 juli de zomermarkt en 16 augustus is er weer een zomermarkt. Kijk voor meer informatie op de website www.zandvoortpromotie.nl En de aanvang is 10 uur s morgens en het is middags om 6 uur afgelopen.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 me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 today moedergroep. Dit is een groep van jonge moeders. Moeder worden is iets heel bijzonders. Een gebeurtenis die je leven ingrijpend verandert, zeker als je jong bent. Het doel is leren van elkaars ervaringen, herkenning en steun vinden. Wat komt er aan de orde? Hoe is het om jong en moeder te zijn? Wat komt er allemaal kijken bij het opvoeden van je kind? Wat kun je doen ter ontspanning alleen of met je kindje? Het verandert er in de contact met je vader van je kindje, je familie en je vriendenkring. Hoe zit het met de werk en de scholing? Wat voor geldzaken moet je regelen als je moeder wordt? Tot en met 3 juli van 9 tot 10. Geen bijeenkomst op 8 en 15 mei en 12 juni. Steunpunt Ooksantwoord, Flemmingstraat 55. De kosten om deel te nemen? 10 euro. Opvangen van de baby of de peuter tijdens de cursus is mogelijk in het steunpunt. Je moet dit wel van tevoren aangeven. Aanmelden via context, telefoonnummer 023-543-3203. Thank you very much for the family circle. Thank you very much. Thank you very, very, very, very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much. Thank you very, very, very, very, very, very, very, very, very much. You don't know how much they all mean. They seem much better.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 Thank you very much for the Sunday joys Thank you very much, thank you very, very, very much Thank you very much for the Sunday joy And our cultural heritage National beverage Being fat Union Jack The nursery rhymes Sunday time The nap and bomb Everyone! Everyone. Thank you very much, thank you very, very, very, very, very, very, very, very, very much It was simply slipping and true Now let me...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 Uh, much. De mooiste ballads hoor je hier op ZFM. Ja, zo.